Het altijd 0-0. Bal in opzicht van Van Aardigam. Van Arnijen linksie links hier naar Verduivenbode. Verduivenbode zal net over de middenlijn gaan en dan op het Moulijn schuiven. Moulijn probeert daar zijn respect op te spelen. Lukt niet. Schuift er terug naar van, uh, Verduivenbode. Verduivenbode naar Wim Janssen. Je hoort het wel, de combinaties vloeien. Gaat niet in hoog tempo, maar het gaat wel goed. En daar is... Kind voorbij, Kint voor Die komt terug naar Aziel. Aziel een schop. Albergen oude keeper Williams. Wat een schop van Aziel. Uit de tweede lijn. En prachtige pluk door Williams. En alweer de mogelijkheid dus voor Feyenoord om die score te openen. En dat publiek, dat neutrale publiek en die beslaggevers die beginnen steeds enthousiaster te worden. Dit hadden ze van Feyenoord niet verwacht.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 Van Israël! Dries Israël met een schitterende kopbal heeft gelijk gemaakt. Die, die bal die kwam niet weg uit dat strafgebied van die uh, schotten. En te lange lessen was het Israël die hem schitterend beheerst bij de verste paal voor Williams. In het net komt en het staat 1-1. Twee minuten nadat Tommy Gemmel, de nummer drie van de Schotten, de score heeft geopend, heeft Rienes Israel voor Feyenoord gelijk gemaakt. Feyenoord blijft komen doordat ook het laatste bij Celtic in deze fase van de strijd... alles behalve zuiver is. Wery, Wery kietval, kietval terug op Wery, Wery alleen de voldoende. Een levensschoten kans misschien voor Wery. Wacht te lang en geeft de bal dan rechtstreeks aan een tegenstander. Ongelooflijk, Jammer. Maar Feyenoord blijft komen. er komt nog een kans voor een goal. Niet tegen de, tegen de paal. Sorry. Murdoch over de middenlijn Heeft daar meteen asiel bij zich. Asiel kan er niet bij komen. Dat wordt even gevaarlijk. lijkt dat het als gevaarlijk te worden. Maar opgeruimd. Die verdediging is fantastisch opdrift. En er zijn vier, vijf, vijf nodig op de ogenblik. Vier nodig tegen drie schotten. Kan gevaarlijk worden. Daar zie ik. Uh, wie loopt daar helemaal op uit te steken? Is Moulin. Die er loopt. Dat is asiel. Asiel ook op uit te steken. naar Moulin. Maar dat had dan veel sneller moeten gaan. Molijn is inmiddels geschoven naar Meri. Molijn naar voren. Molijn een schot. Has, nee, dat is Kindval. Maar Kindval kan niet snel genoeg een schot afleveren. En, en deze combinatie had er eigenlijk een schot moeten komen. Al was het dan al drie te doelpunten. En weer jongens die daar teruggekomen is. Jongens die proberen daar zijn medespeler te bereiken. Maar het was Bert Pieter die daar terugkwam. Pieter was maar niet bij de bal gekomen. geplaatst heeft. Oh jongens, echt kans van Van Harigem. Van Harigem met drie, vier vijf en in sinds een spoor geschoven. Dat hij voor en naast, naast, oh Theo, Theo'tje toch, maar het was geweldig, jongen, het was geweldig, het was schitterend. Maar er ging een meter of twee meter naast, maar de kansen zijn onverbiddelijk in deze tweede halen van Feyenoord. Dat veel sneller is, veel sneller is en aanvalt met de drift, mijn mensen. Oh, het is, het is fantastisch om het te zien, het is geweldig om het mee te maken. 1-1.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 ...zal dat verlengstuk beginnen. De bello staat klaar en heeft gefloten en de bal is aan het rollen in de verlenging. De eerste minuut van de verlenging is begonnen. En de Celtic is in aanval met één gevaarlijk door. Dat kan een doelpunt worden en het moet zelfs een doelpunt worden van Wolles. Nou, uit het doel gehaald en in de handen van Pieter Schraatman. Oh, wat een toestanden en de Celtic-spelers appelleren daarvoor een doelpunt. Maar het was geen doelpunt. Wat een levensgevaarlijke doorbraak van deze Wallers. En het was Rines Israël die op de doelijn redde. En de bal toen nog naar Pieter liet springen. Die hem op de doelijn ook nog maar met grote moeite overmeesterde. Terwijl Wallers liep te appelleren. Pieter Schraafland zou erover geweest zijn. Dat moet hij natuurlijk proberen. Gelijk heeft hij nog. Maar wat een gevaarlijk moment was dat. Ik heb niet kunnen bestaan wat Dimon door allemaal gezegd heeft, dames en heren. Maar uh, ik zal u ongetwijfeld verteld hebben dat het een beetje een rommelig indruk maakt, deze eerste vijf minuten van de verlenging. De uh, scheidsrechter is genomen, liep heel duidelijk niet van buiten spel. Het was weer in die buiten spel liep. Maar de scheidsrechter gaat terecht door spelen. Want die man verschrikkelijk goed. Want de schotten hebben opgeremd. En uh, nog altijd op het middenveld. En die Jongens Klaas, we weten er geen raad mee, ze drijven met die bal pas over het veld, maar ze vinden maar geen gat. Want die hele feyenoord defensie is weer gedicht, er is niet tussen te komen en een hele slechte paas volgt nu op de buiten. Je op Feyenoord, Feyenoord, je zult die wedstrijd moeten winnen, je kunt deze wedstrijd winnen. En dan hoeft het niet een beslissende wedstrijd, een tweede beslissende wedstrijd te worden aanstaande vrijdag. Want dat hoeft echt niet, gezien de superioriteit waarmee je in de tweede helft hebt gespeeld. De bal over de zijlijn moet worden ingegooid door de Feyenoorden. En voor de wijfbezit houden van de bal. Maar dit blijft nog steeds 1-1. In, uh, in de bezit van Theo van Duijverboot. Theo van is de plaats naar Asiel. Aziel gaat waard door. De benen heen met de bal. Schot. En naast. Oh, 2-3 centimeter naast de paal. Had dat van hier gezien. Wat een schitterend schot. Aziel Die ongeveer deze wedstrijd het top bereikt. De bal tussen de benen doorspeelde van Broken En Toon. nog fabelachtige schot En dat ging nu net naast de paal. Jongen, jongen, hoe is het mogelijk dat Feyenoord maar niet mag winnen? Want Feyenoord moet winnen deze wedstrijd winnen. Als er wat anders gebeurt, dan vind ik het eigenlijk niet terecht. Maar goed, het voetbal en uh, we moeten met alles rekening houden. Rieners is wel. zal daar opgeruimen, doet het ook. Weer daar weer te bereiken. Weer wordt daar heel erg hard op zijn uitgezet. Kan niet bij de bal komen. Haziel, Applaus, voor Haziel, Naar van Haardigem. Van Haardigem. <laughs> Verdraagd weer Ze kunnen er niet bij komen. Geweldig hè van hem, veradig hem naar Koemelijn. Koemelijn, juist, prima gedaan. Asiel, asiel. kijk eens dus even, ziet hij Weri. bereikt op Weri. Weri draait op zijn as. Gaat misschien deel spelen naar Koemelijn. Ja, hakje naar Moelijn. Koemelijn, rustig oprukkend, heeft er twee schotten bij zich. <laughs> We gaat het kalm? komt de paasje. Hoi, hey, Asiel, schot jongen. Kom een schot. Ja, naast over. Ja goed, het is geprobeerd, het was een kans en het was een mogelijkheid en je hoorde het publiek de adem inhouden, alsof we dat schot, het verlossende schot verwachten, maar het verlossende schot kwam niet. Nou, maar we gaan vrolijk verder, we hebben nog 5 minuten in de eerste verlenging, 20 minuten in totaal nog. En nu is Feyenoord weer weg, via Hazioen. Feyenoord blijft stoken daar in die verdediging, de, nu is het ik dat niet uit de tank kan wegkomen. Nu proberen door te drukken. Kintval heeft de bal, heeft een overstapje genomen, heeft hem laten liggen voor Henk Werri. Henk Werri, buiten de... Zij zegt er, Lobello staat er klaar. De man die geen enkel probleem met deze wedstrijd heeft gehad. Hoe is het mogelijk? Twee keiharde ploegen met volle inzet strijden. Men had een slagveld verwacht. Nou dames en heren. De start is gebeurd. Bal bij Kintval. Kintval teruggeplaatst naar Haziel. Haziel gaat misschien wel een van de Russen ondernemen. Maar de schotten kunnen terugkomen door middel van Murdoch. Helemaal oprecht door de. Zotstoon heeft even, even kijken. Tegelduiven, boterbijzet, tegelduiven wordt gespeeld. En daar leek even in de schotten buiten het spel te lopen, maar het is niet het geval. Komt hij wel voor het doel? Dat zijn van die gevaarlijke situaties, maar weggekopt, heel goed weggekopt door Israël. En meteen goed weggedaan is Haak. Het is Haak die het gedaan heeft, Haak gaat zelf mee. Zei je wel, offensieve kracht, kom op met die paas. Maar hij komt bij die paas niet, want nu loopt iedereen buiten spel. Nog niet buiten spel nu. Kan misschien een schot komen van Kinsval. van naar binnen, ja! En eh, nee! En haak, haak, haak! Nee, nee, de keeper terug en de keeper eruit. Oh! Moeder, moeder, moeder, moeder! Oh! Wat was dat mooi! Oh! En iedereen gaat staan en iedereen zegt: fijn, Oortje toch! Dit was de kans geweest, maar Dit kans werd weer niet benut. En wat gaan we dan doen? De bal komt bij Feyenoord terecht. Wim van en met een tegenstander bij zich plaatst de bal dan maar even achterwaarts. Dan op Theo van Duivenboden, dan door. En dat kan een mogelijkheid worden, daar een kans Kieft bij voormans. Hoe is het mogelijk? We hebben nog ruim vijf minuten en Feyenoord blijft in de aanval. Feyenoord mag nu komen via een vrije schot uit de middencirkel genomen door Rienes Israel. Dat kan gevaarlijk worden. Hij komt daar Hans, Hans.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 Iedereen appelleerde voor een penalty, maar Kienval liep door en scoorde. 2-1 voor Feyenoord. En nog 4 minuten te spelen. Nog maar 4 minuten te spelen. Oh, dames en heren, ik zat hier te gillen, te gillen, te gillen. Want het was een hensbal hier te steltje. Als u bekeken had, had u dat gezien. En de scheidsrechter zegt hij verloopt niet. En toen dacht helemaal waar moet dat naartoe? En toen kwam dat doel, toch. En kijk nou eens naar de overkant. Het is grandioos, grandioos, grandioos. Die honderden vragen, die 10 mensen. Wat een blijdschap, wat een vreugde. De Europa Cup binnen het bereik van Feyenoord. Hoe lang moet er nog exact worden gespeeld, Willem? Nog 4 minuten moeten er exact worden gespeeld, dames en heren. 4 minuten waarin Feyenoord de mogelijkheid om de Europa Cup naar ne Nederland te brengen. Rijden stop voor Celtic. Oh jongens, hou stand, hou stand, hou stand. Laat die cup niet wegtrekken, laat hem niet wegnemen. Door Celtic komt er in swing, het Graafrand eruit. Goed gestompt en goed overgenomen door Feyenoord, weggetrapt. En de weer is er een paar seconden verstreken. Feyenoord neemt over, verre trap, goed zo jongens. Kan die schelen waar die bal terechtkomt. Als hij maar zo ver mogelijk van het doel op Pieter van verwijderd blijft. En als Feyenoord maar het hoofd koel houdt. En als die cup hier dat dan maar binnenkomt. blijkt even gevaarlijk te worden, er komt een schot, maar het is gefloten. Er is duidelijk gefloten. En dat zal waarschijnlijk een vrije trap gaan opleveren voor Celtic. Ja, een vrije trap voor Celtic. En er ligt een vrije op de grond. En ik weet niet wie het is. Het is Janssen die daar op de grond ligt. Janssen te kreunen. De dus schrijver zegt, kijk je verder niet naar. Wat nog een verschrikkelijk spannend moment. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als die way straks naar voor komt, komt die vrije trap. In het hart van het gebied. Goed trap gevangen met Pieter Zaanblad. Goed gedaan, jongske. Goed gedaan, mannetje. En nu hebben we nog maar een paar minuten spelen. Weg met die bal. En die bal is weg naar Kinsel. Kinsel, helemaal vrij. Kinsel, ga naar binnen plaatsen, jongen. Toe maar. Doe maar naar binnen plaatsen. Gaat zijn speler erbij. Hij gaat gaan naar mijn doel af? Ga je hem terug plaatsen? Plaat hem terug. Oh, jongen, plaats dan. Moet er schot komen? Na het doelpunt! Moet het doelpunt zijn! Binnenkant paal Binnenkant Bad! Was toch een doelpunt? Nee! geen doelpunt zegt iedereen. Ik dacht dat hij achter de lijn sprong, maar goed, het is geen doelpunt geweest. Oh! Dit had een beslissing kunnen zijn. Celtic totaal verslagen. Maar nog is het nu niet gebeurd, want Celtic is teruggekomen. Maar Wim Jansen is opgevangen. Wim Jansen heeft gepaard. Ah, goed gepaard. Aziel. Ah, asiel! Asiel gaat alleen op het doel af. Asiel misschien de kant. Ah, je wordt gepakt. Geen transkop tegen de geen transkop. Nee, was ook niks aan de hand, dacht ik. Maar Ziel, die maakte een prachtige buiteling. Hij deed dat voortreffelijk, maar het is geen transkop. Nee, absoluut niet. Rup, gedaan, Feyenoord, hoe maar in. Voor eentje. Voor eentje alleen in de bal. Voor jongen, ja, geef maar een schop. Schitterend. Hij schiet die bal zo weer weg dat, uh, nou ja, voorlopig Celtic er niet meer bij kan. En het uh, doelman Williams zal nu weer een uitstap moeten nemen. Hoe lang nog Willem? Nog twee minuten, twee minuten. Een feier aan de bal. Het was Maas erom, die feil opruimde. En nog altijd is de Feyenoord aan de bal, het is Kinsval. Uh, stond hij buitenspel of niet? Nee, stond hij buitenspel. Hij gaat naar de doellijn toe. Probeert naar de corner te forceren, wordt nog eens even vanuit het bal afgehaald. En het is een ingooi. Voor de ingooi. Of oh, is de vrije trap? Wat is het nou? Het is een vrije trap. Vrije trap tegen Kindval. Wordt teruggespeeld naar de keeper. De keeper wil wil naar uitziet. En u hoort het gejuich, u hoort het geschreeuw. Maar we zijn er nog niet, het is nog anderhalve minuut, dames en heren hadden al over nu, maar dit mag Feyenoord natuurlijk die prijs geven. 2-1 is er, de Cup kan naar Nederland komen. De Cup moet naar Nederland komen, de Cup zal naar Nederland komen zo snel een keer. Want we staan allemaal hier overheid en we staan hier eigenlijk... Als, als een stelletje dwarsen staan we erbij, we mogen een keer dwaas zijn. Vooruit maar, oei oei oei, gevaarlijk. Gevaarlijk op rechts, de Vlo, John Tone. Zal de bal voor de doel heeft de boord toegetrokken, maar heel slecht gedaan. En in krachtige samenwerking ruimen de Feyenoord dus de bal op. Hoe lang nog wil op? Want elke seconde wil ik bijtellen. 1 minuut, 55 seconden nog in deze wedstrijd. Pieter Schaafland heel rustig, mikt die bal nu uit op het hoofd van net als van schadigem. Het aardig gedaan met respect bij zich en de bal moet over de zijlijn gaan, het gaat niet over de zijlijn. De flow, de flow heeft me weer te plaatsen, was niet goed geplaatst en Feyenoord blijft meester van de trein. Het moet u gebeurd zijn, het moet haast gebeurd zijn. Pieter, het Ja, ja, ja hoor, het is gebeurd, het is gebeurd. Het is gebeurd, Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen voor het eerst in de historie.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 Het kan niet meer kapot. Het is geweldig geweldig geweest wat Feyenoord hier heeft laten zien. Koemerijn springt in de hoogte. Wim Jansen springt in de hoogte. Berry springt en alles springt en doet. En de kanonschoten knallen, zou je kunnen zeggen. En de parade begint van Feyenoord. Dus de parade die vanavond ongetwijfeld voortgezet gaat worden in het centrum van Milaan. Dat lang, lang onrustig zal blijven. Dat lang, lang nog onder de indruk zal zijn. En uh, vol zal zijn van Feyenoord, dus, wel dames en heren, het dit tafelheel is niet te beschrijven, het is met geen pen te beschrijven, met geen woord is het, is het echt, weer te geven, maar u begrijpt dat we allemaal emotioneel zijn, dat we allemaal vol zijn van dit Europa Cup duel dat Feyenoord zo schitterend heeft gewonnen, en dan kijk ik naar de vliezers, ik kijk naar de elf van Celtic, die hier als favorieten zijn gestart en nu een verslagen indruk maken. Daar zie je Jukes huilend op het veld, tranen over zijn bangen. Het is de keeper ook die daar heel, heel mee waren tussen zijn spelers in loopt. En ze worden dan gecomplimenteerd wel, voor het tegenspel door de Feyenoorders. En de Feyenoorders worden gelukkig gewend door Celtic. Het is een top in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Nooit eerder hebben we dit bereikt. En volgend jaar, dames en heren. Volgend jaar wordt waar. Waar we allemaal aan gedacht hebben, waar we allemaal gedroomd hebben, waar we, half, half, waar we allemaal een klein beetje, nou ja, eh, inderdaad eh, op gehoopt hebben. Volgend jaar er gaat gebeuren dat Ajax en Feyenoord in het toernooi van de Europa Cup uitkomen. En het publiek kan niet uitgeschreeuwd raken. En ik kan niet uitgesproken raken terwijl ik geen stem meer heb. Maar het hindert niet, het hindert niet. Want dit is het feest van Milaan dit is het tweet van Feyenoord. Feyenoord dat met 2-1 heeft verslagen in een heroïsch duel dat we nooit, nooit meer zullen vergeten.